Clemens Peters met het NOS-journaal. Het meisje van 16, dat gisteravond werd aangehouden na een steekincident in Rosmalen, is weer vrijgelaten. Volgens de politie is uit onderzoek gebleken dat zij niets heeft gestoken. Bij het steekincident op een terras van de Brabantse plaats kwam een man van 22 om het leven. Behalve de 16-jarige Rotterdamse werd ook een 17-jarige meisje uit Den Bosch opgepakt. Zij zit nog altijd vast. De Oekraïnse president Zelensky heeft in een videotoespraak het Israëlische parlement toegesproken, de Knesset. Volgens hem is het luchtverdedigingssysteem van Israël het beste in de wereld en zou dat systeem Oekraïne kunnen beschermen. Tot nu toe heeft Israël zich terughoudend opgesteld. Zo weigert de Israëlische regering Rusland sancties op te leggen. Tijdens videoverbindingen heeft de Oekraïnse president Zelensky sinds de invasie op 24 februari al tot verschillende buitenlandse parlementen gesproken, waaronder het Amerikaanse congres. Van verschillende kanten wordt bedroefd gereageerd op het overlijden van weerman Piet Paulusma. Hij overleed op 65-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Zijn directeur bij Omroep Max, Jan Slachter, noemt het ongelooflijk dapper hoe Paulusma zijn ziekte heeft ondergaan en tot op het laatste doorging met werken. Het KNMI noemt Paulusma een gewaardeerde meteorologische partner. En de Friese commissaris van de Koning, Arno Brok, zegt dat Paulusma een ambassadeur was voor Friesland en de Friese taal. Max Verstappen noemt het heel pijnlijk dat beide Red Bull-wagens zijn uitgevallen in de Grand Prix van Bahrein, de eerste van het nieuwe seizoen. Verstappen en zijn teamgenoot Perez reden op de tweede en vierde plek, maar in de slotfase hielden hun auto's er allebei mee op. En daardoor werden Ferrari-rijders Leclerc en Sainz de eerste en tweede en Mercedes-rijder Hamilton derde. Het weer vanuit het zuiden klaart het op. Vannacht kan in het oosten nog wel een bui vallen. Minima tussen 0 en 4 graden. Morgen vrij zonnig en droog. Het wordt dan 14 tot lokaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB. Er staat viel op de A10-Noord. De buitenring bij Amsterdam-Hemhavens. Twee kilometer met nog geen 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. Zanfoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. op tv, radio en internet. ZFM met nu. ZFM in de avond. Tu donner la vie toi tu as sauvé la mienne. Si tu savais comme je t'aime, j'ai jamais tant aimé, je te connais à peine une première à tout et merci d'avoir détruit le corps de maman elle s'aimait pas beaucoup mais c'est pire qu'avant on a le temps de le faire qu'une seule fois par an oh comme c'est beau le métier de parent tu verras c'est que du bonheur tu verras c'est de la joie y'a les couches et les odeurs y'a les vomis, les caca et puis tout le reste tu verras,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 je sais ton amour viendra, quand il sera temps de les faire, toi aussi t'en auras, tu verras c'est que du bonheur, tu verras c'est de la joie, y'a les couches à les odeurs, y'a les pipilles, les caca et puis tout le reste. Puis il y aura papy, y aura mamie, si on est en vie, on gardera le type, puis on fera caca, et puis on fera pipi, rira bien, ça t'arrivera aussi, tu verras c'est que du bonheur. Ik heb er een mooie que te ik Y nunca een por qué van, en ik heb er een mooie tijd van, en ik heb er een mooie tijd en ik bij mij en ik wil niet denken aan je handen en ik lippen bij je mooie Maar ik weet dat een mooie tijd van, een mooie tijd van, en ik heb er een mooie tijd Si en ik heb er een ik heb al dagen niet geslaafd of vergeten. Ik ben al lang onder een eens aan mij zeker. Het maak om niet op als jij er niet meer bent. Ik kom aan op contrasshoop, maar de kila pak ik ze die laten naar profila. Ik keer alweer de winter. Dit aan dat Ik weet dat ik er niet alles voor je kon zijn. Maar zetjes zonder jou ga ik dood van de pijn. Want toen ik je zag op die eerste dag was ik zo van zwart. Oh, Por eso me olvidé, porque sinceramente no le recordé. Si tú no estás la soledad ganas combate. La luna no sale si no te vuelvo a ver. Ik heb al niet geslapen of vergeten. Ik ben en Baby, yo no tengo apuro. Vamos a hacerlo de a poquito. Pegate ik geef totdat ik het volzaak verkloot. Ik zocht te veel naar aandacht en ik was zo idioot. Dat ik alsof ik jou niet meer zou staan. En nu ben je onbereikbaar en is alles misgegaan. Sinserida, tu te fuiste sin necesidad. Tu volviste sin necesidad.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 Tu noes la soledad gan al combate La luna no sale si no te vuelva a ver En denk ik om je te vergeten Ik heb al dagen niet geslapen of vergeten Ik ben al lang onder de eens aan mij verzeker De vader komt niet op als jij je niet meer bent And we What? Mix what you believe Did you? I can mend a broken heart I can fix it just like me I can take away the pain Give you love as true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 Hem day one En ik ben je It's been my day one, and it'll be your mom. Go for Myself some luck, but it's running a new glow i need the sun for just a year i'll kiss the sky and disappear TV